Vijf uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Egypte zijn zeker zeventien doden gevallen bij massale demonstraties. Na een oproep van legerleider Sisi gingen honderdduizenden Egyptenaren... gisteren de straat op om hun steun te betuigen aan de interimregering... terwijl ook aanhangers van de afgezette president Morsi gingen demonstreren. Aanvankelijk gebeurde dat vreedzaam, maar gaandeweg ontstonden er steeds meer gewelddadigheden. In Alexandrië vielen daarbij zeven doden. In Cairo kwamen tien mensen om het leven...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 Vorig jaar werden nog eens 30 openluchtbaden met sluiting bedreigd... zegt de vereniging Sport en Gemeente. Vaak vinden gemeenten het te duur om een bad draaiend te houden. Ook na gemeentelijke fusies moet regelmatig een buitenbad dicht... omdat er in de nieuw ontstaande gemeente meerdere baden zijn. Steeds vaker houden zwemverenigingen of andere vrijwilligers... een openluchtzwembad draaiende. Een van s werelds bekendste hackers is overleden. Het is Barnaby Jack die in 2010 een cultstatus kreeg toen hij via internet geldautomaten kraakte... en bankbiljetten liet uitspugen. Dat wordt sindsdien jackpotting genoemd. Later richtte Barnaby Jack zich op medische apparatuur. Hij wilde fabrikanten dwingen om de apparatuur te verbeteren. Hij zei bijvoorbeeld dat geïmplanteerde defibrillators niet veilig zijn... omdat je die via draadloos internet elektrische schokken kunt laten geven. Barnaby Jack werd doodgevonden in een appartement in zijn woonplaats San Francisco...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 Met Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom terug bij het vervolg van onze reis... door het radioarchief van de VPRO en andere omroepverenigingen. Ja, Inmiddels plakt die gesloten envelop hier uh, aan mijn onderarmen. De gesloten envelop uit het vorige uur. Zo, wegleggen. Goed, wat gaan we dit uur doen? Wij gaan reizen in letterlijke en figuurlijke zin. De programmamakers Kiki Amsberg en Gerti Hesseling... zijn onderweg langs de Rook van de Savanne. Een spoorlijn die loopt van Dakar in Senegal naar Barnaco in Mali. En zij doen onderweg verslag. De trein rijdt langs de plekken waar in 1947 een grote spoorwegstaking... het einde van het koloniale tijdperk van Senegal inluidde. Onderweg wordt gesproken met medepassagiers... met enkele Senegalezen die de spoorwegstaking van 1947 hebben meegemaakt. En er is een vraaggesprek met de Senegalese schrijver en filmer... Ousmane Semben over zijn boek Houtjes van God... dat die periode tot onderwerp heeft. We gaan in dit tweede en laatste deel... dwars over de Afrikaanse savanne op weg naar chess. Op naar Op ook heel erg Ja, is als... ja, ja. Dus ja. Wat ook zo mooi was, is dat bord wat ik onderweg zag, uh, Hotel Le Poussin Bleu, Rue de Paris Thies. <laughs> <De geest. hijs> een duidelijk oh, voor voor voorbeeld, dat dit een ex-Franse kolonie is kun je nauwelijks geven. is te gek he, het is niet veranderd die namen, Rue de Paris Thies. <laughs> en dan moet je je voorstellen, de dus uh... nou, weg is hartstikke mooi, overal. De groene bomen die zijn aangeplant, hè? Ja, de bomen hier zijn aangeplant. En ik moet er wel aan toevoegen dat dit is de periode is dat de bomen groen zijn en dat je groen ziet. De eerste regens zijn vorige week gevallen. En van de ene op de andere week verandert het land volledig van aanzien. Ja. Van een eh, savannerlandschap verandert het ineens in een groen landschap. Bijna de Veluwe. Nou ja... De ondergrond is geel, Wat hier zijn varkens langs de weg. Hè? Dat is onmiddellijk een teken dat daar katholieken worden. Oh. Ja. Ja. Ja? Ze heten Le Buff du Katholiek. Aha. En de islamieten hier, 80% van de bevolking, die hebben schapen en geiten. Die hebben alleen schapen en geiten en koeien. En zo gauw als je een varken ziet, weet je dat er een, een, een christen, zoals ze hier zeggen, in de buurt woont. En de, de, de, de islamieten hebben daar een gruwelijk te wel aan. Niet aan de katholieken, maar wel aan de varkens van de katholieken. Waarom? Omdat ze die vies vinden. Fantastisch. Wacht even, hier is de tweede. Uh, is dit de tweede of de derde? Dit de station? De soms, dit is de tweede. Krijgen we dan nog eentje? En Net daar? Is de derde, is... Nee, wacht even, wij moeten alleen rechts kijken. En daar is de, de derde staat, Thierry -Fa Fatissot. En dat moet tegenover de PTT zijn. En dat is onze gids hier in Kies. We hebben onze gids gevonden, Thierry Fatissot, een cineast, een uh, collega van Semben Ousman. En met hem gaan we nu naar. Il avait un journal, c'est lui qui faisait les, les articles mm -hmm. concernant la grève et c'est lui qui était le relais entre Senghor et Gueye. c'est lui avec Senghor et d'autres qui ont créé le, parti, le premier parti de Senghor le, le bloc démocratique sénégalais voilà, il a, été le rest... oui, il a été le responsable politique de la région de Thiès. Ah bon Oui de de oprichter geweest in dit gebied, in Thies van de partij de eerste partij hier in Senegal de partij van Senghor en Lamingue de BDS Blok Democratiek Senegalais voilà. ja. en hij uh, maakte een blad hij uh, schreef artikelen over, die, over de politiek hier C'était l'humaniteit? Of.? Non, c'était la conditie. Conditie humaniteit. Humaine. C'était le directeur de publicatie. directeur de publicatie. Ja, het is inderdaad een uh, heel belangrijke uh, krant geweest in de tijd op politiek gebied. Uh, Lamine Gay en uh, Saint-Gor waren de eerste belangrijke politici in Senegal die ook een rol hebben gespeeld in de overzeese politiek van Frankrijk vlak voor en vlak na de Tweede Wereldoorlog. Na de hand zijn Senghor en Lamine gescheiden en is Senghor doorgegaan, want dat was de man van de boeren en van de eenvoudige mensen, terwijl Lamine de man van de elite was. Mm -hmm. um, Senghor heeft toen is echt de belangrijkste figuur geweest van de eerste politieke partij. Ik, ik praat nu wat minder uh, gecoördineerd, want ik moet ook op het spoor letten waar we nu het spoor over met de auto. je? madame. Très bien merci. Ik ben gelukkig om Ik ben je maar ik assure. het een van de die de politiek van Senegal hebben gedaan, is een honneur. Bonjour. À part ça, madame, vous allez bien. Asseyez-vous donc, je vous en prie. C'est ma même. femme. Bonjour, madame. Comment allez-vous Vous allez bien. Merci. Bonjour, madame. Merci. Nous, nous sommes de culture française. Moi, j'ai fait l'école à l'Immaculée Conception, des sœurs, et après, j'ai fait l'école, le collège du saint Esprit, avant d'aller à, à, à, à la section postale de Saint-Louis du Sénégal. C'est là où j'ai achevé mes études en puis depuis 1929, je travaille dans les postes jusqu'à l'âge de 55 ans en 1965. Alors vous voyez, je suis arrivé à Thiers euh, dans, ce, dans ce contexte d'après-guerre. Abdul Karimsoh euh, vertelt eerst wat zijn achtergrond is. Mm. Um, hij vertelt, wij zijn eigenlijk allemaal, hebben eigenlijk allemaal een Franse opvoeding gehad. Zelf ben ik, ben ik bijvoorbeeld eerst bij de zusters van de onbevlekte ontvangenis op school geweest... om vervolgens door de paters van de Heilige Geest onderwezen te worden. Um, ik was na de Tweede Wereldoorlog... Uh, erg onder de indruk van de Gaulle... die uh, in 1945 terugkwam naar Frankrijk... en toen weer de kwestie van de mensenrechten naar voren bracht. En vervolgens ging hij helemaal terug naar de Franse revolutie... Uh, die uh, voor de eerste keer, naar zijn mening... het probleem van de mensenrechten heeft geposeerd. En hij zei, hier in Senegal was het toen duidelijk... dat er twee groepen mensen bestonden. Burgers die dezelfde rechten hebben hadden als de Franse burgers mm -hmm. en ik behoorde tot de categorie van de burgers okay. en onderdanen die helemaal geen rechten hadden. Mm -hmm. En als je hier keek naar de situaties bij de cheminots, bij de spoorwegarbeiders, dan zag je ook dat er allerlei categorieën mensen waren. Zelfs bij de voedselverdeling was het zo dat de lagere categorie minder voedsel kreeg dan de hogere categorie. En uh, op dat moment werden wij ons, vlak na de Tweede Wereldoorlog, werden wij er ons van bewust. Zelfs al waren wij Fransen en voelden wij ons Fransen, dat we toch moesten gaan streven naar de onafhankelijkheid. En de staking is één van de middelen geweest en daar wilde hij nu over gaan praten. Het is een nous we zijn superstitieën, que we zijn des Musulmans. Ah, een hele -hmm. le hè? Ja, ja, ja. a we hebben de sur toute op het hele gebouw afgemaakt. 17 octobre 1947 parlant et on s'est installé tandis que avant les cheminots français qui étaient là parce que j'avais écrit un article encore là cheminots de france cheminots africains et puis cheminots coloniaux c'était les français dont je parlais alors ils ont ...en alle locomotiefs... ...en ze ondersteunen... ...en ze garen ze niet... ...en ze laten roeren. Ze zeiden ze dat ze het maximum zouden... ...en we tenminste... ...en we tenminste... ...en we niet meer dan twee maanden. Abdul Karim Souf vertelt... ...vervolgens... ...dat de staking... Euh, ...op 17 oktober... ...1947 werd uitgeroepen hier in Tjes. Hij zei, we hebben dus eerst een politieke actie gevoerd. En vlak daarna, eigenlijk parallel daaraan, zijn we met de vakbondsactie begonnen. En dus nadat de grote vakbondsleider Ibrahima Sarg een tournee had gemaakt door de verschillende West-Afrikaanse landen... waar de vakbonden werden opgericht op dat moment... De, maar de, dat, de speciale vakbond van, voor de, de spoorweg. van de Spoorweg. Dat ja. was een aparte vakbond. Dat was een aparte ja. bond. Nadat deze, deze Ibrahim Asar zijn tournee had gemaakt... kwam hij in Tjes en op 17 oktober 1947 op een vrijdag. Mm. En dat zegt hij er uitdrukkelijk bij. Wij zijn islamieten dus, en wij, zijn, wij geloven genoeg om zoiets op een vrijdag uit te roepen. Want dat is de dag die ons geluk brengt. Dat is aardig, want in Nederland brengt dat ongeluk. Begonnen wij onze staking. En um, we dachten dat die staking zo'n twee maanden zou duren... Na twee maanden kwamen de Fransen hier kijken... hoe is het in godsnaam mogelijk dat ze na twee maanden die staking nog steeds volhouden. En toen hebben ze er ons van beschuldigd dat wij geld kregen uit het buitenland. Uit het maandrapport van de Binnenlandse Veiligheidsdienst in de archieven van Dakar. Oktober 1947. Tijdens een bijeenkomst op 1 september in Thies... maakt de secretaris-generaal van de vakbond van Afrikaans spoorwegpersoneel. kenbaar dat de cheminots niet tevreden zijn. Hij somt opnieuw de zes eisen op... En kondigt aan dat hij een tournee zal maken langs de verschillende Frans-Afrikaanse staten. En dat als de besprekingen onbevredigend verlopen, de staking op 10 oktober zal worden uitgeroepen. Op 1 oktober komt Ibrahim Assar terug in Dakar. Hij wordt in Thiers verwacht voor een triomfantelijke ontvangst. Er vormen zich stoeten op het Place de l'Ancien Abattoir en de Avenue de la Mission. Vanaf 4.15 uur 15 gaan optochten met Tam Tam naar de Route de Dakar. Iedereen danst, ook militairen in burger. Je zou denken dat het een nationale feestdag is. Er worden leuzen geroepen. De kosten van levensonderhoud zijn gelijk voor iedereen. En gelijke beloning voor gelijk werk. Elke buurt heeft zijn eigen slogans. In Randoulem is de leus, elk werk moet een mens kunnen voeden. Weg met de uithongeraars. Afrikaanse spoorwegarbeiders houdt moed. En in Jakau is de leus, de toekomst van de Afrikaanse aarde is in de handen van haar zonen. Er zijn 7000 mensen op de been en de politie heeft moeite om de orde te handhaven. Ibrahim Assar sprak de menigte als volgt toe. Afrikaanse spoorwegarbeiders, bevolking van Thies. Ik breng u de broederlijke groet over van de cheminot uit het zuiden. Hij benadrukte de noodzaak van een autonome vakbond... Hij zei dat de eisen voor gelijke rechten voor Franse en Afrikaanse spoorwegwerkers opnieuw verworpen waren. En dat daarom tot een staking besloten was. Hij merkte op dat de Afrikaan door zijn ellendige omstandigheden proletariër bleef. En dat er hier geen Europese proletariërs waren. Daarom leek deze klassestrijd meer op een rassenstrijd. Om middernacht kameraden, zo besloot hij, zullen wij waardig en kalm het werk neerleggen. Op 11 octobre was de staking inderdaad een feit. Maar les femmes, les vraies femmes de cheminots, ils ont tout fait jusqu'à vendre leurs bijoux pour soutenir leur famille. Et ils l'ont fait pendant 5 mois. Heureusement, un beau jour, le commissaire Paul Béchard est arrivé à Aouef. En et immédiatement, il a demandé à ce qu'on cesse la grève. En il l'a signé dans une ville qui s'appelle Café de rear Cowlac. er mai, alors il y a un défilé unique dans le monde, c'est la victoire des travailleurs dans les rues de Thiès. Eh ah. mm -hmm. uh, na 5 maanden en 15 dagen is het akkoord tussen de stakers en de Franse overheid getekend. Dat was nadat uh, de nieuwe Franse gouverneur in Senegal is gekomen. En het hield in uh, Kader uniek, dat betekent een gelijk salaris voor het gelijke werk. Want uh, Abdel Karimso legt er heel vaak de nadruk op. Wij weten best wel dat ook in Frankrijk een arbeider niet het salaris van een ingenieur kan krijgen. Dat vroegen we helemaal niet. We wilden alleen maar dat we voor hetzelfde werk dat een Fransman en een Senegalese zou krijgen. Dat een Senegalese en een Fransman dan ook hetzelfde salaris zou krijgen. Uh, hij de vertelt de inmiddels ook uh, dat De Houtjes van God eigenlijk geen roman is. Maar dat is poëzie. Niettemin waar het om gaat, dat staat er wel in. Misschien is het goed om te zeggen dat het boek van uh, Ousmane Ben de houtjes van God, eigenlijk vele elementen in zich bergt van twee stakingen. De eerste staking in 1938 die zeer gewelddadig verlopen is. Hij gebruikt daar een aantal elementen uit. En de tweede staking van 1947 en 1948 die veel minder gewelddadig verlopen is... omdat de mensen heel langdurig zijn voorbereid... en omdat de politie die ongetwijfeld ook toen probeerde de stakers te provoceren provoceren omdat de mensen daar op dat moment niet op ingingen. De staking in 98 heeft maar één dag geduurd. Hè? Ja. En deze duurde dus... Uh, Vijf maanden en vijftien dagen, zoals iedereen niet, uh, niet uh, nalaat te benadrukken. Uit Houtjes van God van Ousman Semben. Langs de ongeveer 1500 kilometer lange spoorweg van de Dakar-Nigerlijn... die de dienst onderhield over een gebied van ruim 2 miljoen vierkante kilometer... in het westen van het Afrikaans werelddeel begonnen de mannen het praten over de staking moe te worden. Ze waren vastbesloten het werk niet te hervatten... maar ze moesten de tijd verdrijven, de honger stillen... en al die zondagen die elkaar week na week opvolgden... al die ledigheid vullen waarvan ze eerst genoten hadden... maar die ze nu zat begonnen te worden. Er werden oude gebruiken die sinds onheugelijke tijden vergeten schenen... in ere hersteld. De vrouwen kleurden hun handen en voeten met de jennesteen. Zij en vooral de meisjes vertoonden de meest ingewikkelde kapsels... bestaande uit verstrengelde of wel op merkwaardige wijze gescheiden vlechten. Ze wandelden door de straten, zich sierlijk overgevend aan het ritme van de bara's... die op elk kruispunt opklonken. Met stokken gewapende mannen bootsten sabelgevechten na... waarvan de spelregels uit de tijd van koning Samouri Touré stonden. Maar deze feestelijkheden duurden niet lang. Er hing een schaduw over aller gemoedstemming, want ze misten de machine... In het begin hadden de mannen met trots verkondigd dat zij de rook van de savanna gedood hadden. Nu dachten ze terug aan de tijd waarin er geen dag voorbij ging zonder die rookkolom die ze boven de daken, de velden en de bomen van de wildernis zagen voortrollen. Waarin er geen nacht verstreek zonder het gerinkel van metaal, het stoten van de wagonbuffers, het fluiten van de locomotieven. Zonder het rode, witte of groene schijnsel van de lantaarns der baanwerkers. Dat alles was hun leven geweest. Ze dachten er voortdurend aan, maar hielden deze gedachten angstvallig... als een geheim voor zich, terwijl ze elkaar bespieden alsof ze vreesden dat het geheim aan één van hen zou ontsnappen. Toch voelden ze vaag dat de machine hun gemeenschappelijk bezit was... en dat het gemis dat zij allen in deze sombere dagen ondervonden... hun eveneens gemeen was. Als afgewezen geliefden kwamen ze steeds weer in de omgeving van de stations terug. Daar bleven ze staan, onbewegelijk de blik op de horizon gericht terwijl ze slechts enkele nietszeggende woorden met elkaar wisselden. Soms maakte een groepje van vijf of zes man zich van de grote groep los... en dreef af in de richting van de spoorlijn. Even liepen ze langs de rails, om dan plotseling als in paniek weer terug te keren... en zich haastig bij de anderen te voegen. Dan bleven ze daar, neergehurkt of staande aan de voet van een zandheuveltje... de blik gericht op de twee evenwijdige lijnen die zich eindeloos uitstrekten, totdat ze zich tenslotte in de verte in de wildernis oplosten... Uh, hij vertelt dat die voorbereiding, of laat ik zeggen sensibiliseren van de mensen... niet alleen voor de staking plaatsvond, maar dat dat dagelijks tijdens de staking doorging. Iedere avond om een uur of vier werden er per wijk in Tjes vergaderingen belegd om de mensen te bemoedigen, te zeggen wat precies de staking was. En die stakingen werden dan vaak binnen in de huizen gehouden... of achter op de hoven van de huizen... omdat ze in de straten verboden waren. Um, hij vertelt ook, het, uh, vond ik een aardig detail... dat, uh, de, dat er Fransen werden gehaald uit uh, Frankrijk... om toch te zorgen dat de treinen bleven rijden... Uh, hij vond dat het helemaal geen succes was. Dat is natuurlijk helemaal niet gelukt. Maar niettemin reden er af en toe treinen. En dan stuurden ze uh, uh, vakbondsleden mee, of vrouwen mee met de trein. Uh, vakbondsleden die ja. niet bekend waren en die dus, wat hij er zegt, verkleed als reiziger. Ja. En die moesten dan in andere plaatsen en onderweg ook weer mensen duidelijk maken... waarom ze die staking hielden en hoe belangrijk die staking was. En, en te zorgen dat, zij, dat de mensen zich uh, bij de staking aansloten. En te zorgen ja. dat de mensen zich daarbij aansloten. Want zij, we kregen ontzettend veel steun, zowel van de familieleden... Als, van de handelaars hier, als onze vrouwen naar de markten gingen, dan kregen ze korting. En als ze naar de handelaars gingen, dan kregen we krediet. Want we kregen geen salaris. We hebben al die tijd geen salaris gekregen. En om te overleven waren we dus afhankelijk van onze familieleden... en van de steun van de bevolking. Mm -hmm. En dan komt hij ook op de rol van de vrouwen die vijf maanden lang alles hebben gedaan om hun mannen te ondersteunen. En die inderdaad ook alles hebben verkocht wat ze bezaten totdat hun siera, tot hun sieraden toe. En de sieraden zijn hier echt uh, de schatkist van de vrouw die je slechts aanspreekt in aller uiterste noodzaak. En ook dat hebben ze aangesproken. Volgens vertelt hij, over, vertelt hij over de politieke bijeenkomsten hier in Thies, die regelmatig plaatsvonden en waar vier vijfde van de bevolking altijd bij was. Mannen, vrouwen en kinderen waren er altijd bij. En dan de dag dat ze de overwinning vierden, dat was op 1 mei 1948. En toen vond hier in Thies een hele grote optocht plaats. Die wat twee à drie kilometer lang was, waar de tamtam -tam een grote rol in speelde. Dat was werkelijk het grote feest. <tied> Bing. Elle est là? Et il nous attend? Oui. Où est-ce qu'elle est? Il faut attendre ici ou est-ce qu'on peut entrer? On peut entrer par là? Parce que je ne connais pas encore la maison. Merci bien. So. Assalamu alaikum. Là est ma femme. Je m'en Ça va. Ça va. Ça va Bonjour, madame. Bonjour, madame. a À l'époque, euh, quel âge est-ce que vous aviez À peu près J'avais à peu près 20 ans. Ah -huh. Et vous étiez mariée Oui, Oui, j'étais mariée. Et. Votre mari travaille au chemin de fer, au je suppose. Fer, oui. Vous êtes allée à des rencontres des, des, des, des, des rencontres. C'est ma mère qui allait à des rencontres. C'est votre mère. Oui, ah. oui. Est-ce que vous n'y alliez pas Non, non. J'étais êtes... un peu jeune. Trop jeune, oui. Trop jeune. Ah, C'est ma mère qui allait au meeting. Avec beaucoup d'autres femmes. Ah, oui, femmes Oui, avec d'autres femmes du quartier. Et est-ce que votre mère, quand elle est allée au meeting avec les autres femmes, est-ce qu'elle vous racontait ce qui se passait au meeting? En ah revenant, oui. elle nous raconte ce qui s'est passé. Et vous vous, vous rappelez ce qu'elle racontait? Vous pouvez nous décrire un peu? Vous pouvez nous raconter un peu? Qu'est-ce qu'elle racontait alors? Les manifestations, les... Les hommes qui prenaient les paroles, les orateurs, oui. les femmes. C'est ma mère qui prenait les paroles. Elle a aussi, la aussi pris la parole. Ah. On parle dans le livre d'une chanson que les femmes ont chantée pour exhorter les hommes de tenir bon. Est-ce que vous vous rappelez qu'il y avait des chansons dans le temps Est-ce que vous, vous avez encore un peu en tête Oui, il y avait des chansons que les femmes chantaient pour les grévistes. Voilà. Et les, pour les non-grévistes, c'était des injures. Des injures Ah Qu'est-ce qu'on disait alors euh, contre les non-grévistes euh, Ça, ce sont des chansons Wolof. Ah, oh. Wolof Wolof, oui. Elles sont encore connues Oui, oui. Vous êtes dans le house d'Anna en Amadou Ba. Uh, hij is arbeider geweest. bij de Chemin bij de Spoorwegen. En uh, mevrouw Mbenge, die kan zich die tijd nog goed herinneren. omdat vooral haar moeder. er zeer bij betrokken was. Zij zelf was toen pas twintig. Maar uh, haar moeder. schijnt een van de vooraanstaande vrouwen geweest te zijn. die uh, de hele vrouwenbeweging. geleid heeft tijdens die staking. Want men herkende dat het heel belangrijk was om de vrouwen daarbij te betrekken... want wilden de mannen de staking voortzetten... dan moesten de vrouwen het absoluut... Uh, moesten ze meedoen. En zij vertelde ons dat... Uh, het heel moeilijk was natuurlijk om voedsel te krijgen... dat je in het begin nog wat geld had... maar naarmate het opraakte ging ze naar haar ouders... Ze had toen één kind... en uh, het was heel moeilijk om het te voeden... maar eerst verkocht ze haar boeboe... wat er jurk is... Of een van de mooie feestjurken neem ik aan. Ja, een En uh, daarna ja. haar sieraden. En daarna ging ze dus naar haar ouders. Maar ja, die vader die werkte dus ook bij de spoorwegen. Dus die had ook niet zoveel geld. Maar de familie daar weer omheen, die, hadden, die werkte ergens anders. Dus die hadden wel geld om uh, te helpen. En vervolgens hebben wij met veel moeite geprobeerd om erachter te komen of er uh, gezongen werd... Tijdens die uh, staking. En toen vertelde ze dat er staak, uh, uh, gezangen waren voor de stakers. ten gunsten van de stakers. Waarvan er één gezang vooral voor Ibrahima Sarg heel belangrijk was. En ze vertelde ook dat er gezangen waren tegen de niet-stakers... Dus tegen de stakingsbrekers. En ze zei, dat, dat waren allemaal beledigingen aan hun adres. En op, op onze vraag, van, kun je die dan niet zingen voor ons? Want dat zouden we zo leuk vinden. Of in ieder geval de tekst noemen om dat Wolof te laten horen. Toen zei ze, ja, maar het is zo moeilijk. Want ik mag die namen natuurlijk niet. Dat wil, ik wil niet dat die namen gehoord worden. Nou, legden we uit, maar voor het Nederlands publiek. Die kennen al die namen niet. Ja, maar je weet het toch maar nooit. Dus die namen wilden ze echt niet laten horen. Maar ze heeft ons nu wel beloofd om ons te brengen naar een griot. Mm -hmm. En dat is eigenlijk een vrouw die eh, tegen betaling zingt. De geschiedenis vertelt van een familie of van een belangrijke gebeurtenis in de familie. En die een hele speciale positie in deze maatschappij inneemt. En deze griot, die zou wellicht voor ons vanmiddag willen zingen. Mm. We zijn in het huis van uh, Noge Jerry Sek. En het is een Griot, is het yeah. mannelijk en Griot is een vrouw. Yeah. Uh, een vrouwelijke zanger yeah. die uh, de volksverhalen doorgeeft. Precies. En het zijn hele. Het is, het is een aparte groep eigenlijk. Ja. Uh, ik weet niet, Sek Sewolof. Sek, ja. Sek, Wolof. hè? Dus Bij de wolof zijn er verschillende kasten en een van die kasten is de griot. En die hebben een hele speciale functie in het leven. En vroeger gingen ze met de koningen mee op oorlog. En dan ze, reden ze voor de koning en voor het leger uit. Dan zoor ze allerlei strijdliederen en met hulp van die strijdliederen pepten ze de mensen op. En dus tijdens de staking van 1947-48 heeft deze vrouw beide vrouwen dezelfde functie vervuld. Ja. Zij maakte liederen en de vrouwen namen dan die liederen over. En daarmee pepten ze de mannen uh -huh. en de vrouwen op om de staking vol te halen. Jembiyamo mterain be Sar Ibrahim yeah, right, masar be batu jaw coga masar batu jaw coga jaw majaw Jembiyamo mterain be Ibrahim masar be batu jaw coga jaw majaw Jembiyamo Sari Ibrahimassar dan dangarew mi jibul bangala nama sinya won sang batis Abdul Massar begen jobo het station van Fantjes, 70 kilometer van Dakar. Hier stopt de trein 30 minuten. Alle onbezette plaatsen worden nu bezet. Het ziet zwart van de mensen. Dat is hier gebruik van de gebruikelijke begroeting, Sabah? Oui, merci beaucoup, et toi? En dat kan heel lang zo doorgaan. Haiwei, kom hier op het station van Tiers worden ontzettend veel dingen verkocht aan de mensen in de trein. vis, sandwiches, waaiers, mango's. En er is ook een vrouw die ziet. En die uh, geld krijgt van de mensen voor haar liederen. Dat is een uh, griot. Nou, misschien. <tied> dat het is zo heel wie? Een jongetje die een waaier verkoopt zegt: Het is warm hè, vandaag. Zou je nou toch niet niet een waaier nemen? Joost koopt nu eieren. Ik heb kip gekocht. De snackbar waar ik net langs loop, die heeft helemaal niets verkocht, want daar is het gewoon veel te duur als je het voor uh, veel minder geld langs de trein kunt krijgen. Zo. Ik heb kip. Je hebt mango, pina, eilen. Oeh. Wat ja, is het. Het halen we wel hier. Een tijdje. De yoghurtjes. Water is er nog? Ik heb bisap. Bisap? Oh, lekker. Aangekomen in Fintinio Ganguineo. Ganguineo heet het. Mm. Het is nu 8 uur, we zijn vertrokken om half 1. Zelfvertrek huh? om half 10. om half 10, maar goed, daar praten ja, we niet meer over. Daar doen we niet moeilijk over. Veel zand erover, want het is hier eindeloos. <laughs> maar uh, we zijn vertrokken om half 1, het is nu 8 uur. En we zijn nog niet op de helft van waar we zijn moeten in Tambacounda. Maar dat geeft niet. Want het is hier heel gezellig. We hebben net uh, op dit station weer wat ingeslagen, wat kip. We hebben van de jongen hiervoor heerlijk vlees gehad met uien en waar we een sandwich van konden maken. En uh, Het blijft gewoon heel gemakkelijk en plezierig in de trein. Behalve dat het zweet voortdurend kappering langs je lichaam naar beneden loopt. En het is al donker geworden. Het is nu heel mooi buiten. De bomen zijn als donkere schaduwen tekenen zich af tegen de hemel. De mensen kompen ten afscheid en we gaan weer verder. Ah, het licht gaat aan in de trein. Dat is toch wel fantastisch dat hier licht is. Dat heb ik wel eens anders meegemaakt. Dit zijn die uit die we hebben meegenomen weer totaal overbodig, zie je? We hebben het toch een beetje een beetje raar ingeschat. Maar veel recht is er niet. Nee. Het is nog steeds hartstikke droog. Nou, zouden we in Tambacounda afgehaald worden door Gertie, die daar inmiddels al aangekomen is. Maar dat kan natuurlijk niet als we daar midden in de nacht aankomen. Dat lijkt me heel verschrikkelijk voor haar. Dus het welkomstcomité wat ze ons beloofd had, dat zie ik haar toch niet om vier uur nachts te sieren. Hutten, buiten en huizen van steen. Soms zijn de dorpen gewoon recht toe recht aan en soms zijn het gewoon de, de dorpen zoals we die kennen van de plaatjes met een... Omheining eromheen, dus een, een cirkel waarbinnen binnen zich een zestal, achtal hutten bevinden. Dus waar de hele familie woont. En verder vlakte, vlakte, vlakte met een enkele boom. Want Senegal is heel vlak. Heel kaal. Kaal en vlak. Bacounda. Vannacht dus. Ja. En uh, om half twee kwam er een trein aan. Toen dacht ik, hé, die komt voor de verkeerde kant. En dat klopt natuurlijk, want het was de trein uit Mali. Ze hadden mij verkeerd ingelicht. Goh. Toen zeiden ze, ja, de andere trein komt pas om uh, drie uur. Inshallah, ah. als God dat ik. wil. Ik kan maar even gaan slapen, niet hier op het station. Ik... Toen dacht ik, laat ik nou eventjes mijn ogen dicht doen. Ja. En uh, nee, je Om 1 uh, minuut voor 3 werd ik met schrik wakker. Het is niet midden in de, in in de, in de nacht. In. Dan moeten we moeten er wel even bezig zijn. Het is niet 3 uur overdag, maar midden in de nacht. Het was ook heel mooi om uh, om 1 uur hier aan te komen. Ja. Want dan zie je dus uh, al vanaf de weg, en dat ligt ongeveer 200-300 nou, meter van de weg af, zie je allemaal lichtjes, gaslampjes. En er zitten allemaal mensen klaar. Al vanaf 12 uh, uur zitten ze klaar. Dan zijn ze bezig om stukjes vlees te roosteren en om uh, eieren te koken en om uh, water in uh, emmers te doen, ja. om iedereen dat allemaal aan te bieden. Oh, dat, uh, het, was heel, ja, ja. het was hier vreselijk druk, want er waren natuurlijk ook allemaal mensen die naar elkaar moesten. Ja. Maar je bent vooral, uh, uh, je, je vooral vies omdat je, je zo plakkerig bent en dan denk je, nou vannacht zal het wel afkoelen, dus dan... Uh, het droogt het weer allemaal op, maar het is niet zo. Het is zo warm buiten. We vrees dat het huis Heerlijk. straks ook, ja, ook niet lekker koel is, maar er is een douche. Het oh. heeft ontzettend hard geregend vannacht, hè? Ja, het was even een um, bui die om een uur vier vanmorgen begon met donderende onweer. En die heeft ongeveer drie kwartier geduurd. Dus ik denk dat de boeren die we vandaag tegenkomen er zeer tevreden uit zullen zien. Want uh, ze hebben ongeveer twee weken geleden hun uh, uh, mais en gierst en uh, pinda's gezaaid. En dan zijn de eerste twee weken daarna zijn echt beslissend of het opkomt. En dus of ze volgend jaar al of niet te eten hebben. Dus dit is de meest spannende tijd voor de boeren. Langs de hele lijn Dakar Niger werd gestaakt, ook in Diorbel, Kinginé, Kafrin, Cousinard, sint en Tambacounda. Speciaal aangevoerde Fransen namen het werk over, maar door de hitte bevangen moesten ze telkens stoppen om uit te rusten, zodat de reis nog langer duurde. De Senegalezen staakten vijf maanden en vijftien dagen, ook in de kleine plaatsjes. In sint op 15 kilometer van Tambacounda. Praten Gertie en Kiki met behulp van een tolk met mensen die de staking hebben meegemaakt. Ik wil vragen aan mevrouw Dai of ze veel heeft geleden van de grève in 1947. Ik heb ik heb een dag ik heb een dag geleden, ik heb een dag ik heb een dag geleden, ik heb een dag ik heb ik heb een dag ik heb ik heb ik On a beaucoup souffert, mais seulement les grévistes se sont rendus en brousse pour enlever des écorces, pour y faire des corps, pour le vendre, pour assurer la survie. Bon, le chef de gare, qui est mon mari, Il attachait son cheval, il se rendait en brousse chez des amis, Pour en procurer un pot de mille et mmh. ce qu'il a amené pour sa famille. Oui, c'est la gare Saint-Chimale. Mais en ce concerne, la gare de Saint-Chimalem, mmh. il n'a pas accepté à ce que quelqu'un travaille. Ah. On a beaucoup beaucoup souffert vraiment. Ah. Mais lorsqu'on est fatigué, ah. alors nous allons continuer. Ah, Sur la grève. Mmh. Lorsque la grève est finie.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 en uh, ze praat in het Wolof en vertelt hoe moeilijk het was om tijdens de staking in leven te blijven. Ze had in die tijd vier kinderen. Later heeft ze er uh, nog veel meer gekregen, totaal tien. Maar uiteindelijk zijn er vier overgebleven, want er zijn er een heleboel overleden. Het is ongeveer het gemiddelde, hè? Ja? dat er zo'n 50% mm -hmm. van de kinderen sterft. Even kijken, wat heeft ze nog meer verteld? Um, ik denk dat het uh, interessante wat zij heeft verteld... is dat uh, de wijze waarop ze probeerde aan voedsel te komen... zij gingen hier de broes in... Ik weet ook niet precies hoe je dat moet uh, vertalen. Een soort struikgewas. Het is een soort struikgewas. Ja. En dan haalden ze de, de schors van de bomen en daar maakten ze touw van. Dat probeerden ze dan te verkopen. Dat was het ene, dat deden de vrouwen en de kinderen. Ja. En uh, haar man, die ging per paard, maakte niet eigenlijk wat wij zouden noemen hongertochten. Ja. Die ging naar de dorpen in de omgeving en bij vrienden en familie. Probeerde niet eten te pakken ja. te krijgen. Uh, verder denk ik dat... Uh... Ja, ze vertelden dat de trein hier uh, vroeger altijd stopte... maar tijdens de staking niet stopte. Maar dat er op een gegeven moment... Uh, de trein tijdens de staking bestuurd werd door Blanken. En dat er toen uh, Blanken met de auto hier naartoe gekomen zijn... om de trein hier te laten stoppen. Dus tijdens de staking is de trein hier één keer blijven staan. En dat is dus verder een reed historische hij gewoon... gebeurtenis ja. geweest. Verder reed hij hier gewoon voorbij... Ik denk dat het uh, uh, interessante uh, voor de huidige tijd is... om te laten zien hoe belangrijk die trein toch eigenlijk nog wel is. Het verhaal van uh, mevrouw Jij dat zij als uh, vrouw van de overleden stationschef... recht heeft om gratis te reizen met die trein. Maar dat lukt helemaal niet meer. Die trein stopt dus nu wel. Maar uh, die zit propvol met uh, handelaren uit Mali. Zij praat dan met enig depie over ja. die bambara's. Ja, die een soort hekel, want uh, ze, ze laten haar gewoon er niet in. Nee. De deur is geblokkeerd met hun handelswaar. Als je erin zou komen, dan word je weggeduwd. En terwijl het toch je eigen trein is, nietwaar? Ja. ja, het is heel interessant dat ze aan de ene kant zegt... Uh, nee, het was helemaal die staking. was helemaal geen strijd voor de onafhankelijkheid tegen de blanken. Want we waren eigenlijk samen. En nu zegt ze ook. Uh, op dit moment komt die trein zo onregelmatig. En we weten niet meer precies op welke tijd dat hij stopt. Dat was vroeger allemaal beter. En bovendien kan ze er nu ook niet meer in. Spreekt dus ook wel een klein beetje een nostalgie uit, uit naar vroegere ja. tijden. Die je natuurlijk bij oude mensen wel vaker tegenkomt. Behalve dat die staking heel erg zwaar was en heel moeilijk om vol te houden. En ook een, hier in het uh, stadje allerlei discussies waren over... moeten we dit volhouden, ja of nee? En uiteindelijk hebben degene die, uh, die uh, erg overtuigd waren voor de staking, die hebben de overhand gehad. Ja. En hier is dus ook in het hele dorp gestaakt. Ja, er was, uh, volgens haar was er, uh, is er wel discussie geweest over mm. ophouden... maar haar man, waar ze vreselijk trots op is... en waar ze ook inderdaad ze kijkt met liefde naar die foto die mm. ze in de handen houdt van haar man... Uh, die heeft er toch wel voor gezorgd, iedere keer weer, dat die staking doorging. Mm -hmm. Een fragment uit Houtjes van God... Oeai, oeai, verzuchtte ze, terwijl ze met haar onderarm over haar voorhoofd streek, zodat de keurige schikking van haar gesteven hoofddoek verstoorde, die zij op de wijze van slaaie schoonouders had geknoopt met brutaal opgestoken horens. Ze wendde zich tot nendij je toeti. Jij moet toch een mening over de staking hebben, jij die naar school gaat? Je weet toch wel dat ik die niet heb? Dat is te moeilijk voor mij. Wat leer je dan op school? Alles, alles over het leven. Nou dan. Hoort de staking dan niet bij het leven? De winkels sluiten? De watertoevoer afsnijden? Is dat dan niet het leven? Overmand door de hitte gaf Nundijen Toetie geen antwoord. En Maam Sophie veranderde van onderwerp. En wanneer komt Baka terug? Wil je nog steeds met je trouwen? Ik vind dat Mooie Jongen een betere partij voor je is. Met Mooie Jongen zouden wij een groot bruiloftsfeest krijgen... terwijl met die anderen... Ik zeg niet dat hij niet aardig is, maar hij lijkt me nogal streng. Bovendien is hij al getrouwd, niet... Ja, hij is getrouwd. Voor een meisje is een getrouwd man net als een opgewarmde schotel. Toen, tegen de voerman, laat je paard toch doorlopen voordat het in zijn eigen zweet oplost. Ze keerde zich opnieuw naar het meisje. Je zult zien dat de mannen ons bij de volgende staking raadplegen. Vroeger waren ze een en al trots dat ze ons onderhielden. Nu zijn wij het die hen onderhouden. De onze. Maam Sophie sprak van de onze. Omdat zij haar man met Bineta deelde. De onze, heb ik laatst gezegd. Als je voor de anderen weer aan het werk gaat, snij ik dat deel van je af... dat je tot een man maakt. En weet je wat die antwoordde? Nee, zei Nendije Toetie. Hij zei, hoe speel je dat dan klaar? Dat is niet moeilijk, zei ik. Aangezien jij slaapt als een os, heb ik maar af te wachten... en met een goed schoenmakersmes, vloep, met één slag en het is gebeurd. En daar vraagt hij me weer, en wat doe jij er dan mee? Nendije Toetie glimlachte, maar Bineta schudde misprijzend haar hoofd. Je bent schaamteloos, maam Sofie. We zijn uh, nog steeds in sint, sint uh, you okay. <laughs> In een... Uh, dit keer in een hele andere omgeving. Het zijn allemaal uh, hutten die we hier om ons heen hebben. We zitten onder een soort afdakje. Uh, onder bij de, ja, je zou kunnen zeggen de, de hoofdhut uh, in het midden. En dat is een hele koele afverkapping van riet. De andere hutten zijn ook van riet. En ook een paar die aangestreken zijn met Leen. Een hutte uh, mm. uh, concession. En we gaan uh, praten met uh, mevrouw Fanta Diara. Die uh, in 1915 uh, is geboren. In 1915. 1915. Ja. is geboren. En die de staking dus heeft meegemaakt. Wat was haar man? Dat weet ik niet. Ik zij, is, uh, zij is in ieder geval van afkomst Bambara. Het is mm -hmm. wel aardig. We hadden toen net een wolof. En hier een Bambara. Dat mm -hmm. is het volk dat uit Mali komt. Mm -hmm. En het is wel duidelijk teken ook dat uh, Sint-Jumalem een typisch migrantendorp is. Mm -hmm. Ontstaan door de, de trein. En dat heeft allerlei volken overal vandaan aangetrokken. en ja, ja. Dat kun je dus merken doordat we hier voortdurend met andere volken te maken hebben. Ja. En onze tolk spreekt dan ook, dat vind ik ook weer fantastisch, die spreekt ook weer al die talen. Ja. En die lijken echt niet op elkaar. Ja. Het is echt heel knap. Die spreekt zo vier, vijf talen. Je kunt mevrouw vragen wat Euh, quelle relation elle avait euh, par son mari sans doute avec euh, le chemin de fer est-ce qu'il travaillait au chemin de fer euh akaba est-ce qu'il était tombé bar la chemin de fer là mm hmm chemin de fer tu l'as demandé dit oui son mari travaillait à la régie mais qu'est-ce qu'il qu qu faisait akoy i chetoume monde bar là C'était ton pompiste. Est-ce qu'elle se rappelle la, la grève de 47-48 et est-ce qu'elle pourrait nous raconter quelque chose sur ce que cette période a signifié pour elle? est-ce que a donné pour Alors alors Non, à à Ça fait. Quand on allait, nous avions dit Elly. Parce que la grève était. Mmh. Au moment de la grève, alors on n'avait pas de nourriture en quelque sorte. On avait beaucoup beaucoup souffert. La fin nous avait vraiment fatigués ici. On n'avait pas de nourriture. Quand il faut s'y là On ne voyait absolument rien. On ne parvenait pas à pouvoir manger. Oro. Oro. A Même la cola ne venait pas. Même là, quoi, là, on même la cola. Ouais, non, là, non. Ah, Ça c'est grave. Ouais, c'est grave. grave <rire> on là. là, on ne voit absolument rien. en ce temps. Alors, on ne s'entraide pas. Personne n'aide son cohabitant en quelque chose. Non. On ne s'entraide pas. Wat vertelden ze allemaal? Uh, uiteraard heeft uh, ook uh, van Tadjara verteld hoe vreselijk veel ze geleden hebben. En iedereen komt terug op het probleem van voedsel in die tijd. Maar zij vertelde dat uh, de Ho, mensen eigenlijk... uit de dorpen in de omgeving... ook probeerden misbruik te maken, te profiteren van die staking. Ze kwamen hier met hun gierst. En ze vroegen daar in die tijd, 1947, ongeveer 2,25... Een kilo voor. Dat zijn echt vreselijke, hoogopgevoerde prijzen. Uh -huh. Dus er was wel solidariteit binnen, het, uh, binnen deze gemeenschap, maar daarbuiten eigenlijk helemaal niet? Helemaal niet. Uh -huh. Kennelijk niet. In ieder geval, dat is haar ervaring geweest. Uh -huh. En op onze vraag of zij nou vond uh, in hoeverre er een verschil was tussen vrouwen die een man hadden die bij de spoorweg werkte en de andere vrouwen had ze ook een duidelijk antwoord. Ze zei voor de staking en na de staking hadden wij als vrouwen van de cheminot het veel beter. Wij aten het beste voedsel wat er was. Maar tijdens de staking hier in het dorp, toen waren we allemaal hetzelfde. Toen hebben we allemaal evenveel geleden. En tenslotte toch nog even verifiëren. Uh, haar man is acht jaar geleden overleden, is hier begraven. En ik vroeg dus of, of zij pensioen ontving. En één keer per jaar ontvangt zij inderdaad pensioen. Dus helemaal voor niets is de staking niet geweest. Mm -hmm. En ze zei ook nog dat uh, er was dus niks te eten, maar er waren ook geen cola-noten. Ja. Dat nou, moesten we allemaal vreselijk lachen op ja, want want de cola. Dat is iets heel belangrijks. Ja? Colanoten zijn rode en witte noten, zo van de zo 5 centimeter uh, doorsnee, hm? tussen de 3 en 5 centimeter doorsnee. Die een hele belangrijke functie. Vervullen in deze maatschappij. In heel West-Afrika mm. trouwens. Mm. Um, als je met de oude mensen gaat praten, dan bied je cola-noten aan. Het is een teken van vriendschap als je samen een cola noot deelt. Ze vervullen een functie bij verlovingen, bij begrafenissen, bij allerlei rituelen. Mm. Het is echt het allerbelangrijkste. En als zij zegt. Mem la cola n'arrive pas. Zelfs de cola kwam niet hier. dan betekent het dat de tijd heel erg moeilijk was. En het is ook een, een droog? Een beetje... Ja, het is, uh, het is een druk. Je, uh, je honger gaat weg. Mm. En het, uh, je hebt een verhoogde activiteit. Mm -hmm. uh, ik vind het zelf erg lekker als ik lange afstanden moet uh, afrijden, afleggen. Dan neem ik een colanoot mee. En dan onderweg uh, moet je daar een beetje van knabbelen. En dan blijf je echt zeer uh, op je kiefieven. Ik heb een kiefie. Ik heb een kiefie. Ik heb een kiefie. Ik heb een kiefie. Ik heb een kiefie. Ik heb een kiefie. Ik heb een kiefie. Ik heb een kiefie. We hebben ons laatste interview gemaakt en dat was met meneer Ik Sek. dat die chef is van de vijfde sectie van de directie vervoer in Tambaconda. Uh, oh ja, Voordat we naar hem toe gingen, we, had jij een artikel gevonden in Le Soleil... waar ik godzijdank overheen gekeken heb. Een artikel van uh, 17 juli. Waarin verteld wordt over een congres, wat een week daarvoor heeft plaatsgevonden... van uh, machinisten en conducteurs van de trein... Uh, het elfde congres. En daarop hadden ze de afspraak gemaakt om één uh, ongelukloze dag uit te roepen. En die moest dan meteen, het congres was in het weekend, die moest meteen de volgende dag plaatsvinden. En uh, dat is schijnbaar ook gelukt. De hele dag is heel voorzichtig gereden, zodat er geen ongelukken plaatsvonden. Want over het algemeen schijnen er nogal veel ongelukken te zijn. Ja, meneer en Sik dat zei was wel. dus heel blij dat ik dat niet wist. Ja, meneer Sek zei natuurlijk wel daarna... Hij verdedigde zijn eigen uh, stil toch wel. Hij zei, uh, met de trein gebeuren toch minder ongelukken ja. dan op de weg. En dat is waar. Als je de Carapide en de taxibus hier ziet rijden over de weg, propvol, slecht onderhouden wagens, dan weet ik inderdaad niet wat uh, uh, veiliger is. Uh -huh. En verder legt hij uit uh, wat er voor moeilijkheden zijn op die lijn Dakar-Niger. Eh... Uh... Ja? Dat zijn vooral problemen met uh, bagage. Uh, iedere passagier heeft uh, recht op 30 kilogram bagage. Maar dat wordt een beetje geschat wat 30 kilogram is. En uh, de mensen die mee willen, de meeste passagiers die mee willen... dat zijn wat je hier noemt banabanas. En banabanas zou ik vertalen met marskraners. Het zijn kleine handelaars, mannen en vrouwen die uh, handelswaar kopen in uh, Dakar... en die al tijdens de reis willen verkopen. Mm. Maar als ze nou meer dan 30 kilo hebben, en dat hebben ze altijd... dan moet dat, uh, dat overgewicht dat moet in aparte wagons vervoerd worden. En dat kunnen ze dan niet verkopen. Mm. Dus het is altijd een enorme strijd om al die bagage erin te krijgen. En ze zijn natuurlijk uiterst slim... Ze doen eerst 30 kilo erin en dan zetten ze er iemand bij die erop moet letten. En dan gaan ze weer weg en halen ze weer 30 kilo en dan halen ze weer 30 kilo. En al met al blijkt dus op een gegeven moment dat die trein vol zit met bagage. En dan zegt, dat is nou de realiteit van de treinreis Dakar uh, Bamako. En daar kunnen we eigenlijk niks aan doen. Of al het verschil was om nog even op de staking terug te komen. Uh, hoe de mensen in TjES tegen de staking aankeken in 1947, 1948... en de mensen hier, verder het binnenland in. Ja, heel opvallend. Uh, in TjES hebben we toch veel meer gesproken met wat je zou noemen het kader, de stakingsleiders... En dat waren allemaal mensen die eh, toch een bepaalde opleiding achter de rug hebben. En die waren zich er allemaal van bewust dat de staking van 47, 48 een eerste stap was op weg naar de onafhankelijkheid. Zij noemden het toch allemaal een bevrijdingsstrijd. Terwijl hier in de kleine dorpjes de mensen veel meer spraken over een strijd voor verbetering van de levensomstandigheden. Die waren echt bezig met hun eigen strijd. Wow, dead, the Senegal is er op vredige wijze een eind gekomen aan de Franse overheersing. Het land werd in 1960 onafhankelijk. Maar het is nog zozeer economisch aan Frankrijk gebonden dat je rustig kunt spreken van neocolonialisme. De Fransen hebben er met voortvarendheid een monocultuur van pinda's geïnstalleerd. Een product dat niet veel oplevert op de wereldmarkt. Mede daardoor is het centrum van het land geërodeerd en de Sahel rukt langzaam maar zeker op. Nederland geeft geen ontwikkelingshulp. Senegal is een doodarm land dat door buitenlandse ondernemingen... die er zich onder zeer gunstige voorwaarden kunnen vestigen... nog verder wordt uitgeknepen, net als zijn aardnoten. De overheid werkt daar rustig aan mee. Senegal is een democratie. Er zijn wel een stuk of 17 partijen en partijtjes... maar de PS, de Partie Socialist van Abdou Diouf... de president die Leopold Senghor is opgevolgd is oppermachtig. Het enige dagblad, Le Soleil, ventileert gezagsgetrouw... de mening van de regering. En de president staat er gemiddeld vijf keer per dag... in zijn volle lengte in. U hoorde het tweede en laatste deel van de treinreis van Dakar naar Bamako. Gemaakt door Kiki Amsberg en Gertie Hesseling. In de serie Het spoor per sporen. En er zijn in deze reeks, die dateert... Van 1986, dus dat is een hele tijd geleden, nog een heleboel bijzondere en mooie treinreizen gemaakt. Onder meer door Schotland, die reis heeft u alles kunnen horen hier op Radio 1 bij Woord. En door Kenia, de Verenigde Staten en Nederland. En we laten u daarvan in de toekomst vast nog een en ander horen hier bij VPRO's Woord op Radio 1. Heeft u vragen, opmerkingen dan wel, verzoeknummers schroom niet ons te mailen via woord.vpiro.nl. Word.nl of postbus 11 1200 JC in Hilversum. Of laat een bericht achter op onze openbare Facebookpagina. Dat is facebook.com Via die pagina kunt u zich overigens ook inschrijven voor onze nieuwsbrief. Of u kunt daar onze uitzendingen terug luisteren. En de podcast is te vinden via vpro.nl slash woord podcast. Um, nog één uurtje zijn we er. En dat gaan we vieren in het goede gezelschap van Remco Kampert. Hij wordt morgen 84 jaar.